In Bergen uh, ben ik hier en ik zie u daar in Borgerhout, in uh, Antwerpen-Noord, zie ik Filip live, ook aanwezig. Ja, absoluut. Je zal op de achtergrond misschien een beetje horen, want het is hier om te stikken, is het van. Oh. Het is uh, heel heet, ja. Oké. Okay. Oh, de nou, warmte is spien, we zoals het. we zeggen, dus er staat een ventilatortje op. Ik hoor er niks van, maar het brengt mij zelfs wat koelte, cool zeg maar. Pure. Ah, daar. Zo <laughs> so are... is dat. Oké. Okay. Welkom in de wetenschappelijke aflevering van de Praathoek Podcast. Gebracht door Ossie, Ossier en Mario uit Rotterdam. En we zijn er alle drie weer. Welkom in praattafel nummer 30. Wauw, wetenschap op woensdag. En uh, daar is Filip. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag is van. Goedemiddag Mario. Goedemiddag luisteraar. En Mario uit Rotterdam, die, uh, die is eigenlijk nog aan het schrikken. Maar nu, nu, nu doet hij het weer helemaal. Nou, hij doet het gelukkig weer. En inderdaad een, een groet uit het warme Rotterdam aan allen. Ja, dus dat is wel heel fijn dat we nu allemaal opeens in een hot summertime scenario zijn beland. Want uh, ja, dat doet alles toch weer een beetje fijn leven. Maar ja, toch erg fijn dat we een flinke petse regen hebben gehad uh, de laatste tijd. Nu ben ik mijn document kwijt, uh, daar komt hij weer. Ja, en het is uh, praattafel nummer 30 inderdaad. Opgenomen op woensdag 24 juni 2020. En we hebben vandaag een mooi pakketje uh, zaken, maatregelen voor u. Uh, we hebben het orgaan van de week, de hypofyse. Nog niet verklappen, nog oh. niet verklappen. Ah, verguisde wetenschappers de gaan aan. we ook niet verklappen. De ich nee, nobel, nobel, nobel van de week, die wordt gekker en die gekker. Niet verklappen. En dan kunnen we misschien beginnen met het laatste nieuws. Wat denk je daarvan? Dan hebben we het allemaal gehad, hè? Nou ja, waarom ook niet? Shoot. Uh, ja, ik uh, kwam er inderdaad iets bijzonders in tegen. Uh, uh, dat is uh, dat... Uh, uh, jullie hebben ongetwijfeld gehoord van die allernieuwste techniek, CRISPR-Cas9. Ja, dus CRISPR eigenlijk, dat is heel bijzonder. Dat uiteindelijk betekent het dat er nu na lust kan worden geknipt en geplakt in het DNA. Hmm. Dus, dus dat is eigenlijk... uh, welke techniek? De CRISPR-techniek. CRISPR, ja, de CRISPR-techniek. Waarvoor staat dat, Mario? C-R-I-S-P-R. Ik weet dat. Dat weet ik niet, dat weet ik niet helemaal. Ja. Ik, weet ik weet wel... Het. Het is het, overtal oh, eens. Cyclically redundant interspersed uh, palindromic repeat. Paleondromic repeat, <laughs> inderdaad. <laughs> well, het, het is hey. eigenlijk... En nu in minstentaal. <laughs> nou, het is eigenlijk het, het immuunsysteem van een bacterie. Uh, dat dus zal ik uitleggen. Men kwam erachter dat als je goed naar bacteriën kijkt en je kijkt naar het DNA van de bacterie. Dan kwamen er steeds stukken te, kregen ze te zien die steeds herhaald werden. Dat staat ook voor die laatste P van palindrome en de laatste R voor van repeat van CRISPR-Cas9. Uh -huh. CRISPR. Dus uh, steeds worden stukjes DNA worden herhaald. En tussen die stukjes zitten wat noemen ze spacers. Daar zit wat codering. En men kwam erachter toen dus, uh, je neemt een bacteriekolonie... die wordt aangevallen door een virus. Alles gaat dood, maar twee zijn dan resistent. En die, zijn, die redden het dan wel, die vormen weer een nieuwe kolonie. En die zijn dus resistent geworden tegen die bacterie. Die hebben er weer zo'n repeat bij. En, die spacer, en, en een spacer en die spacer die daar dus is ontstaan... die... Uh, houdt als het ware de informatie vast van de, van de vorige virusaanval. Worden ze dus door hetzelfde virus aangevallen... dan, eh, heeft, eh, dan heeft dankzij die spacer heeft de bacterie een heel handig schaadje... in dit geval de kas... De, de meest bekende is cas 9 die, die kan dus het virus uh, doorknippen voordat hij dus, zeg maar, vervelend wordt. Dus hij is immuun geworden. Dus het is eigenlijk een immuunsysteem. Maar het is voor, uh, hoe zeg je dat? Uh, voor menselijk gebruik is het ook heel handig. Want als je dat helemaal beheerst, dan kan je door je eigen spacers te maken, overal knippen en plakken waar je maar wil. Mm -hmm. je, kan, je kan kleine buffertjes maken. Nou ja, je kan dus echt heel specifiek een, een gen ergens uitknippen en hem vervangen door, ja. een, andere, door een eigen specer erin te zetten die dus een, een ander eiwit, uh, uh, zeg maar, uh, die, die, uh, ja, hoe zeg je dat, die in staat is om daardoor een ander eiwit te maken. En, en dat zou dan, de, de heilige graal zou dan zijn om, om, om dat in... In medicatievorm te krijgen of in. in nee, nog, nee, nog niet. Maar, maar kijk, men is er nu druk mee bezig. Het is een nieuwe techniek. En daar nu komen we gelijk op. Op mijn nieuwtje van de week. Dat stond in de New Scientist. Uh, dat er dus drie mensen met een bloedziekte zijn: twee met een beta-thalassemie en één met sikkelcelanemie. Uh, dat zijn bloedziektes. Beta-thalassemie, uh, daar wordt er te weinig hemoglobine gemaakt. En hemoglobine is weer die stof die, die zorgt dat, uh, dat zo'n rood bloed, bloedlichaampje zuurstof kan opnemen. En CO2 er weer ergens anders kan lezen, lozen. Nou, bij beta-thalassemie wordt er gewoon te weinig gemaakt. Dus die mensen hebben chronisch uh, bloedarmoede. Ja. En je hebt ook sikkelcelanemie, de sikkelcelziekte. En dat is uh, een, ook een bloedziekte waarbij de, de rode bloedcellen vervormd raken. Waardoor ze niet meer lekker door die gaatjes gaan. Uh, door de capillaire, door de kleine bloedvaatjes. En dat is ook heel vervelend. Uh, en uh, de, normaal is dat een hele nare ziekte. Uh, maar wat uh, hebben ze dus nu gedaan? Ze hebben dus beenmerg genomen van die drie patiënten. Dat hebben ze in vitro, dus in, in, dat betekent in het Latijn in glas... dus uit het lichaam, onder een petrischaaltje... hebben ze dat beenmerg, eh, dankzij die eh, CRISPR-techniek... hebben ze dat zeg maar, aangepast. Eh, want het is namelijk zo... dat beenmerg, eh, je hebt, eh, beenmerg eh, zorgt ervoor dat die rode bloed, bloedcellen gemaakt worden. Maar het feutale bloedmerg... Eh, merg, uh, de, ...zoals de naam al zegt, wordt alleen maar aangemaakt tijdens uh, je zwangerschap. Sommige mensen, hebben, dat zijn uitzonderingen, dat zijn mutaties zo je wilt... ...die uh, daar, daarvan blijft, uh, blijft het rode beenmerg nieuwe bloedcellen aanmaken. Dat gaat gewoon door. Dus die kunnen ook sickle of beta-talassemie krijgen... ...maar die merken daar niks van, want er worden er toch steeds gezonde cellen gemaakt... Nou, wat hebben ze dan met die CRISPR-Cas9 gedaan? Ze hebben bij de patiënt hebben ze het beenmerg eruit gehaald. Uh, ze hebben dat aangepast... zodat die mutatie wel in, uh, in, in, dat, gla in dat petri schaaltje zit. Met uh, chemotherapie hebben ze al het overige beenmerg gedood. En ze hebben dat opgekweekte beenmerg... Dat, dat veranderd is met die CRISPR-Cas9... weer erin gedood. En die drie patiënten zijn min of meer genezen. Een spelfout, een spelfout gerepareerd. Hoppakee. <laughs> ja, John, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat zo hoor: van, dat, dat dit een, echt een direct voordeel is. Oké, okay. en dat, ja, we kijken vooral naar kankertherapie, uh, uiteraard. En, uiteraard. Ja, dat en is dan wel weer. kankers die plots behandelbaar zouden kunnen worden. Nou, ik, ik weet niet of dat, dat voor. Uh, dit, dit gaat meer om aandoeningen van de genetica. Zoals inderdaad. Ja, nou sickle ja, cell en, en andere dingen die echt terug te vormen die dus teruggrijpen op je, echt je bloed en je aanmaak, je basissysteem. Denk ik Ik denk dat er daar heel veel... En voor mij, zoals die ALS en dat soort ziektes, uh, MS, ja. uh, wellicht. Maar dus een nieuwe biotechniek um, om het af te ronden... omdat we nog nieuws hebben, denk ik. Um, wat is jouw prognose, Mario? Nou, je ziet wel steeds meer, uh, uh, steeds meer toepassingen worden natuurlijk gevonden. Ik denk dat de volgende stap zal zijn diabetes... Aanpakken, Want je hebt, ik heb het de vorige keer gehad over die eilandjes van Langerhans. Mm -hmm. uh, waar die insuline gemaakt worden. Dat zijn er wel een hoop. Maar uiteindelijk kan je kapotte eilandjes misschien ook wel zo repareren met CRISPR-Cas9 op dezelfde manier. En dus als het dus een, een heel lokaal probleem is. Dan, heb je, dan is er misschien wel wat nodig. Mogelijk. Ja. Een dus, knappe, het is een, meer een tool. Een knappe tool om... Uh... Ja, het, nou sterk ook. In de genetica te werken. Het is, het is de doos van Pandora, is nu open, want je kan natuurlijk veel meer mee. Ook, uh... <laughs> ja, ja een 3D-printer. 3D maar... Ook het, de Duitse Aris Ras is terug in opgang, zie ik dan onmiddellijk oh, altijd die oh, Nou oh, ja, dat. Dat is wel een techniek die heel gevaarlijk kan zijn. Ja, natuurlijk, als we kloontjes gaan maken. Boys from nee, Brazil, absolutely. hè? We kennen de film Boys from Brazil. Ja, ja natuurlijk. Allright. Ja, nou, dan kunnen we nog naar twee andere, wat lichtere nieuwtjes. Wat wel grappig was, ze zijn nu voor het eerst uh, geslaagd om sla en groenten... die dus in het ruimtestation boven ons zijn gekweekt. Hebben ze terug naar de aarde gebracht en dan smaaktesten in gedaan. Van, oh, nou, hoe anders is het als het daar in in boven van onze hoofden opgroeid, maar helemaal niks. Zelfs de bacteriën die blijven, dus het maakt helemaal niet uit. Dus dat belooft wel <laughs> voor ons als we... Dan weten we dat ook alweer, hè. is het van. Dat is heel oh, belangrijk. Ja. En naar maars met verse groenten zonder scheurbuik te krijgen en zo. Ik heb wel eens een onderzoekje gezien dat ze spinnen hebben meegenomen die dus volslagen gestoorde web aan het bouwen waren. <lacht> Ik heb er helemaal niks mee van. Ja, in de jaren zeventig hebben ze ook spinnen eens ingespoten met LSD. En okay. uh, die spinnen, ja, die, die, die webben, ja, <lacht> daar kon je ook niet meer aan uit. Dat waren kunstwerkjes. die wow. waren niet okay. efficiënt om te vangen. Oh wel. Die waren echt uh, ja, heel creatief geworden, die beesten. En, uh, het zijn nu kunstwerken, als iemand dat... Uh... Steek, ja. Maar ze gingen wel dood van de honger. Ja, goed. Hè, dat doen we wel voor een volgende. En dan nog even terug op COVID-19, want daar heeft niemand het meer over tegenwoordig... <lacht> um... Er is nu toch echt wel vastgesteld dat uh, mensen die dat krijgen... toch een daadwerkelijk uh, probleem krijgen met hun smaak en hun uh, reukorgaan. Ja, dat, dat had ze... ik al een paar weken geleden gehoord. En dat, is, dat blijven ze herhalen, inderdaad. Ja, en het blijkt nu dus dat de helft ongeveer van de patiënten... die uh, verliezen hun uh, reuk en uh, smaak uh, vroeg in de ziekte. En nu hebben ze dan uitgevonden dat twee celtypes die in de neus zitten... en die normaal bij het... Uh, smaak en het olfactorisch, het reuksysteem, actief zijn. Die zijn uh, kennelijk uh, doel van het uh, SARS-virus. Die vindt ze hartstikke fijn. En als die binnenkomt, dan kruipen ze eerst op die cellen. Dus die lijken de eerste slachtoffer te zijn van, uh, van onze COVID-vrienden, van onze SARS. Uh, want het is eigenlijk SARS-CoV-2. En it... het huh? is een early warning. Huh? We hebben eindelijk een beetje een early warning gevonden. Mm -hmm. Dat 50% van de cases is heel groot. Hè? 50% in, in, in, in, in. Dat is een heel grote hoeveelheid van bevolking. Zijn misschien, misschien zijn het nou net die mensen die wel heel ziek worden, bijvoorbeeld. Waar dat de andere mensen, als ze niet hun, hun smel, hun, hun, hun geur en, en smaak verliezen, misschien iets minder. Dus ik vind dat interessant en ik vind dat heel groot nieuws. Mm -hmm. um, dat er ook eindelijk een, een warning is voordat je begint te snotteren en te kuchen. Ik verlies mijn smaak. En dan kan je binnenblijven. En, dan, en zo zal het dan kunnen uitsterven. Oh, ja. Zeker, dat is, dat is een handige functie, absoluut. En, en ja. het, wat ik ook Geluk weet. Bij een ongeluk. Ja, wat ik ook weet. Van het olfactorisch uh, systeem dat dat uh, in onze evolutie en zo uh, van de mens dat is het oudste, want uh, dingen zoals uh, slechte geur herkennen. Olfactorisch uh, uh, Want ze zijn al heel lang bezig om te uit te vinden hoe precies dat werkt met de geuren, maar dat blijkt dat de moleculen van een stof dan in hele kleine kamertjes worden gezogen en dat uh, een soort elektrische spanning en die veroorzaakt de geurimpuls. Het is uh, fantastisch ingewikkeld. En, en, een klein weetje voor mensen die denken dat de ruimte niet geurt. Uh, mooie getuigenis gehoord van de astronauten die naar het ruimteschip gaan, naar het, het internationaal uh, Space Station gaan. Ja. Uh, naar het internationaal ruimtestation. En uh, ze kijken er altijd naar uit, maar waar, waar die astronaut niet naar uitkeek, het stinkt daar zo ontzettend, zei hij. Dat vond ik heel grappig. He, dus ja. al, die, al dat gezweet ja. en die haatschilfers. en al die geuren die mensen produceren. ja, krijg het er maar uit. Je ja. krijgt het er niet uit. Hé, hey, hey, zet, zet, zet eens een raampje op. op ja, nee, dat kan ja, je je niet doen. Doen. Ja. Dus, ja, Het is een groot probleem. Nou, nou ja, maar inderdaad, we hebben dus allemaal een reukslijmvlies. En daar zit inderdaad receptoren op. En het kan heel ver gaan, bij, uh, de, het, bij het olfactorisch systeem. Als je kijkt naar waar het heel erg hoog is ontwikkeld, onder andere bij slangen en zo. Daar hebben ze dan een nog veel verder systeem. Dat is het orgaan van Jacobsen. Oké. Okay. En, en dat, uh, als je kijkt, uh, je kan je bijna niet voorstellen hoe uh, gevoelig dat is. En Nee, nou bijvoorbeeld een vlindertje met enorme antennes. Die ruikt op twee kilometer afstand een park Een, een, een, een ja. en, en, ik, en ik kan van hier niet eens mijn schoenen ruiken. anderen vermoedelijk wel, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nou, ja. nou, ik raak jouw schoenen tot hier in Antwerpen, Mario. Nou, okay. is, is er toch iets mis? Beetje een inkoppersje, oké. Okay. Ja, ja, ja. U luistert naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Wauw! Het orgaan van de week. Ja. Het, het orgaan Dit vind ik altijd zo leuk, want ik, ik ja. had het van de morgen, stond ik op en ik had een beetje, ja, ik had een, een beetje last van mijn hypofyse. Ja, no, dat is niet het beste. Ja, je kan er ook niet echt aan jeuken of zo. Hè? Ik kan er niet bij. Je kan er niet bij. Dat gaat hartstikke rot gewoon. Nee. Wat de hel is ons orgaan van de week? Is van? Zeg jij het is? Uh... Uh, ik, ik zie hier staan een klein slim knikkertje hangend aan de onderkant van de hersenen. Ik, ik... De hypofyse, dames en heren. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Mario, wat is de hel, de hypofyse? Ik zal het uitleggen. Het is eigenlijk het uitvoerend orgaan. Van, hij zit met een steeltje vast uh, aan, in een holte van de hersenen. In België de... heb ik er zeven van, hè, van een uitvoerend orgaan. O, oh, is dat zo? Ja, want dat is de regering, hè? De regering is de oh, ja. uitvoerende uh, macht. Maar goed. <lacht> maar in die, die, die hypofyse dat hangt onder aan je hersenen in een soort uh, in, in een holte. Dat is de Turkse zadel. Die zit met een steeltje vast aan de hypothalamus. Wat doet dat ding? Je hebt eigenlijk twee regelsystemen in je lichaam. Je hebt je centrale zenuwstelsel. Als je een appel pakt dan, en je wilt pakken... dan zorgt je hersenen ervoor via je centrale zenuwstelsel dat dus je je arm strekt. En dan gaat een signaaltje naar het motorisch eindplaatje van een spier. En die, die zorgt ervoor dat je een beetje gaat knijpen. En zo pak je die appel vast. Maar je hebt nog een tweede regelsysteem, dat is het hormonale systeem. Die, uh, die zegt uh, wanneer je honger krijgt, wanneer je slaap krijgt. Maar ook uh, uh, al die, de, dus die hormonen, die, doen, die regelen ook heel veel dingen. Die twee systemen moeten op elkaar afgestemd zijn. Dat is vrij logisch. Uh, dan kom je automatisch al uit bij de hypothalamus. Uh, dus dat is die, dat ding wat boven dat, die hypofyse zit. Dat is eigenlijk uh, het uh, regelsysteem van de basale functies van je lichaam. Dus denk maar aan uh, ja, bloeddruk, hartslag, honger, dorst, uh, slaapwaken, uh, seksuele opwinding ook. Uh, lichaamstemperatuur. Ja, uh, uh, maar ook. Ja, heel veel. Maar dat zijn allemaal. Uh, dat is dus niet je, je cognitieve gebeuren, maar dat is zeg maar de basics, zijn dat. Is ook onderdeel van het limbisch systeem. Sommige mensen noemen dat ook het, uh, het oude reptielenbrein. Als je dus de hersenen neemt en je haalt die, grote, je haalt die hele neocortex eraf, al die klapben die, die, die, die eromheen zitten, wat hou je dan over? Dat is het limbisch systeem. Als, als iemand hersendood geboren wordt, dan vaak, uh, werkt, het limbisch, werkt dat dan nog wel, zodat je een prima donor voor organen hebt. En die zorgt ervoor dat je blijft ademen, al heb je gewoon geen grote hersenen meer. Nou, die hypothalamus is dus de grote regelneef... Die gaat met, met een, uh, en het uitvoerend orgaan is, een, als, is als het ware en, uh, dat steeltje met die hypofyse. Die hypofyse, men begreep in het begin ook niet wat dat was. Uh, de, de Griekse uh, arts Alenus heeft hem beschreven als een van de uitscheidingsorganen... voor de afscheiding van neusslijm. Meeg <laughs> een hele leuke. Creatief. Hè? Ja, okay. en, uh, die, die hypofyse die noemen ze ook in het Engels de uh, pituitary gland... Uh, en hij heet officieel in het, in, in het Latijn ook glandula pituataria. Dat betekent in, in quam pituita destilat is letterlijk de kleer waarbij het slijm druppelt. Maar het heeft er dus helemaal niets mee te maken. <laughs> helemaal niets. Je hebt een kleur, Klier, maar de, de, naam, de, de naam bleef plakken. Ja, letterlijk en vergeurlijk. Ja. <laughs> Oké. Okay. In het Nederlands werd die vroeger ook wel de slijmklier uh, genoemd. Maar ja, dat knikkertje, dat, heeft, dat ziet er heel bizar uit. Die heeft, het is een, zo groot ongeveer als een aard. Het heeft een hele duidelijke voorkant en een achterkant. De voorkant is andere weefsel dan de achterkant. De voorkant uh, is het kliergedeelte. Dat is, dat is de adeno de, Dus Dat is, bestaat uit kliercellen. Denk maar uh, waar, waar je speekselklier uit gemaakt zijn. Of je dat soort type weefsel. Terwijl de achterkant... Is neuraal weefsel, dus waar de hersenen uit gemaakt worden. Uh, dat, dus, dus dat kleine knikkertje, dat is ook ontstaan uit twee verschillende kiemlagen, waar ik het vroeger een paar keer eerder al over heb gehad. Dus dat is, dat is al heel vroeg in, in het embryo, wordt het al aangelegd, uit twee totaal verschillende kiemlagen. Hmm. En, uh, en wat gebeurt er? Uh, als bijvoorbeeld, uh, zeg maar, uh, als je bloeddruk omlaag moet. Nou, dan stuurt, uh, de, uh, de, uh, dan stuurt de hypothalamus een seintje uh, richting de hypofyse, via dat steeltje. Uh, en uh, al naar gelang de behoefte wordt er dan aan de voorkant bijvoorbeeld uh, uh, uh, ADH uh, aangemaakt. Dat is dat, uh, uh, hoe noemen uh, we het er gewoon weer? Het antidiuretisch hormoon. Heb je misschien wel eens van gehoord? Ja, en dat, gisteren nog. Uh, nee, maar, dat is een van de meest bekende. Nee, belt ze uh, niet op, op, meer. Ik maar zeggen: Oké, okay, dat maakt verder niet uit. Maar, uh, dus. Die stuurt al die, uh, die kleren aan die dus hormonen maken. Dus bijvoorbeeld je hebt ook op je, op je bijenieren zitten die slagroom. Dat, dat zijn bijvoorbeeld, uh, de, daar worden kortisonen gemaakt. Adrenaline, noradrenaline cholesterol, uh, en cholesterol. Uh, en dus eigenlijk is die, dat knikkertje, dat zorgt ervoor dat, dat eigenlijk de hele boel op neuraal gebied en op, uh, op hormonaal gebied uh, gecoördineerd wordt. En het stuurt al die klieren aan. Dus, dus, dus dat zijn eigenlijk allemaal soorten rouletjes... die dan uh, een soort processor... die krijgt een programma van die hypothalamus... en dan, uh, ja. dan voert hij het als een soort uh, ja, dispatcher. Nou ja, zeker. En... Uh, uh, uh, wat ook vervelend kan zijn, het kan ook misgaan. Sommige mensen, heel zeldzaam, hebben een tumor op de hypofyse. Dan kan je hele nare ziektes krijgen. Waarvan onder andere de ziekte acromegalie. En dat kennen we allemaal. En dat ja, we Grote vinden, handen, ja. grote oren, de uiteinden ja. van je lichaam groeien. Ja, ja. Zeker. Of, of reuzen groeien in zijn algemeenheid. Ja, of reuzen groeien, ja. ja. En het bekendste voorbeeld kennen we allemaal. Dat is Jaws, de man met het ijzeren gebit in Jim. Ah, ja. Ja. ah was hij, ja. Hij leidde aan de. Acromegalie. De acromegalie? Ja, ja. ja, dat moeten we even in de show notes hebben. <RAS> mooi, mooi weetje. Ja, je hebt ook, ook zo'n zo zo zo zo worstelaar, zo'n kooivechter. Als je binnen ziet komen, denk je: wat is dit in godsnaam? Dat is ook zo'n monster die. Uh, ja. die uh, heeft. Even doorgegroeid. Ja, dat, dat stopt ook niet. Hè? Je, je wordt ook niet echt oud mee, maar je blijft groeien gewoon. Ja. En dan wordt dus klaarblijkelijk de schildklier wordt dan aangedaan. En dus dat kleine knikkertje. Want het is ook de grootte van een grote ert. Een kleine knikker. Ja, uh, ja. het is de grootte van een ert, ja. En ja. daar gebeurt zoveel My. in. En dat is een superbelangrijk, lullig klein dingetje. Ja. Dus ik dacht, om nou, het dat... een beetje uit te lichten, dan uh, ja, dat is dan toch uh, uh, uh, uh, uh, iets om bij stil te staan, vind ik zelf. Zeker weten. En als daar nou iets van kanker of zo aankomt, dan is dat denk ik bijna niet operabel vanwege uh, de locatie of zo. Nee, nee, wat ze wel kunnen doen, is ze kunnen hem deels verwijderen. Dat betekent dat je de rest van je leven in, in, met een hele ingewikkelde, uh, uh, hoe heet ik, heel ingewikkeld medicijngebruik krijgt. Ja, ja. je uh, zou moeten compenseren voor allerlei hormonen die niet meer natuurlijk worden geregeld. Ja, die dat misschien is... zelfs niet meer aangemaakt worden. Absoluut. Dus, dus daar moet je dus... Uh, hoe zeg je dat? Daar... Want de hypofyse maakt ook hormonen aan. Ja, dus het kliergedeelte maakt zelf hormonen aan. Uh, en die dus in opdracht van de hypothalamus eruit gestuurd worden. Mm -hmm. Dat is dus het, het kliergedeelte en dat neurale gedeelte. Uh, de, uh, de hersenen zelf. Tenminste, die hypothalamus maakt zelf ook hersen... Uh, uh, ook, uh, ook hormonen aan en die stuurt dat mm -hmm. naar dat neurale gedeelte. En ja, zo, ja. En dat neurale gedeelte is een soort van verkeersregelaar voor ja. die hormonen. En dat stuurt ja. naar mm -hmm. het. Uh, dat stuurt uh, de juiste handelingen aan. Ja, en, en, en die. En die hormonen die daaruit komen, maar ja, dat is mooi. Maar wat, ga, wat, wat gaat er dan in? Want je moet toch ook input hebben om iets te kunnen maken. Dus nou ja, uh, nee. dat is toch een soort doorvoersysteem dan. Nou ja, kijk, je input. Uh, kijk, je hebt natuurlijk. Uh, als je via bloed, hebt, waarschijnlijk nou, neem ik aan. Via bloed zal er zonder voedingsstoffen komen, proteïnes en, en nee. Nou, hormonen, dat zijn natuurlijk gewoon eiwitten eigenlijk. Ja, voilà. Ja. Dus, dus dat moet gevoed worden met bloedvol eiwitten. En ja, zeker. De hypofysie neemt daar voldoende eiwitten uit om te gaan produceren. Ja, het, het, ja, het, kliergedeelte. En dan ja het, het kliergedeelte. Het neurale gedeelte, dat doet dan in de hersenen zelf. Die maken dat soort eiwitten, zeg maar, die neurotransmitters. De, de, ja. mm -hmm. en, en zo werkt het systeem eigenlijk het is best wel heel boeiend als je dat zo ziet eigenlijk als je het met metaforen verklaart is het allemaal goed te behappen ja. het, het regelsysteem en de basale functies en het uitvoerend doorgaan en ga zo maar door ik ben wel heel blij ja, want ik, ik, ik zit op de Nederlandse hypofyse stichting te kijken en ik ben wel blij dat de aandoeningen <laughs> allemaal uiterst zeldzaam zijn ja, dus het is eigenlijk, eigenlijk een, een orgaan dat ons wat spaart en enkel maar goede dingen doet over het algemeen wel, ja. Zeker. En hebben alle, alle beesten dat? Krokodillen en olifanten en, volgens en, en alle, muizen? Volgens mij alle gewervelden. Alleen, het is wel zo dat de opbouw soms iets anders is. Wij hebben eigenlijk een voor- en achterkant... en een heel, dun, heel klein tussenschotje, zou je kunnen zeggen. Maar bij vissen is dat tussenschot ook veel breder... en dat heeft ook weer andere functies. Ik weet niet meer precies wat. Dus vorm uh, verandert enigszins. Maar de functie blijft wel bij uh, gewerveld leven, zal ik maar zeggen. Ja. All right. Nou, uh, de orgaan, orgaan, zoek het allemaal maar op op internet. Uh, maar nu gaan we weer, want we vinden het fijn om over mensen te praten die verhuisd zijn. Ten onrechte verguisde wetenschappers. Ah, ten onrechte verguisde wetenschappers. Dat is nog veel erg... Ja. Ja, je hoort af en toe zo'n arme kerel die dan na 25 jaar uit de gevangenis wordt gelaten. Nu vandaag ook weer in de New York Times. Een gast die op zijn 18e uh, zogenaamd herkend werd en uh, huppakee weggesmeten. 25 oh, ja. jaar van zijn leven kwijt. En Ja, oeps, sorry. Uh... Hier is een check. Oeps, sorry. <laughs> Doei. Nou, wat denk je van al die uh, ter dood veroordeelden die gestorven Absolut. zijn? En, en ja. waar men uh, nu met een beetje met uh, DNA-analyse erachter komt dat ze ten onrechte uh, omgesproken omge zijn. Ja, dat is de, de, je uh, vinger op de wonden daar, hè Mario. Dat is de, ja. de gro het grote argument om geen doodstraf te hebben. Uh, ja. Mensen zijn tot vreselijke dingen in staat, absoluut. Mensen moeten misschien uit de samenleving gehaald worden en behandeld, absoluut. Mensen moeten misschien een kans krijgen om terug na behandeling, in zekere zin, absoluut. kan allemaal geregeld worden. Maar als je mensen gaat doden, dan weet je ook absoluut zeker... Dat je op een bepaald moment onschuldige dood. Ja, ja zeker, er is een marge natuurlijk in. Er er is zeker. Een marge. Ja. Maar en dat is dus ook gelijk de reden dat ik eigenlijk daar nooit voor kan zijn, hoe, hoe sommige mensen het ook verdienen. Nee. Ja, ik, ik vind ook hè, hoe sommigen het ook verdienen, maar ik kan nooit voor het ter dood brengen. Een staat mag zich niet verlagen tot het laagste van een individu. Nee, precies. Nee. Dat, uh, dat is trouwens een best goed onderwerp voor een uh, volgende praattafel. Maar de link hier was eigenlijk om de onze link. Ja. verguiste wetenschapper, die heeft ook wel wat met uh, gevangenissen en uh, slechte mensen te maken, hè Mario. Ja, nogal. Dat is natuurlijk een. Uh, Wouter Buikhuizen was natuurlijk een. Uh, is echt een wetenschapper. Die in een, het was een criminoloog. Hij, heeft, uh, hij deed iets met uh, penologie. Dat is dus. Ja. Wil zeggen uh, de, hoe gestraft wordt en wat dat doet met de psyche van mensen. En uh, criminologie, dus uh, de, ja, met, met uh, misdadigers. Mm -hmm. Maar ja, hij zat een in een beetje verkeerd tijdsgevricht. In de tijd dat hij zeg maar uh, uh, wat ik weet, aan het studeren was, uh, kreeg je de opkomst van de nozums. Ik weet niet of jullie die kreet in België ook kennen. Ja, ja. Dat um, is, een, uh, is een, uh, een woord dat mijn ouders heel vaak gebruikt hebben. om mij, mijn broer en onze vrienden uh, aan te duiden: uh, langharig tuig met motorjacks. Ah, ja, ja, ja. ja. Nou ja was, maar ja, dat was dus uh, in, de, in de tijd dat hij zeg maar uh, klaar was met zijn studie. was, je dus wel een, uh, was de tijdgeest dusdanig. We hebben het eerder over gehad, nature and nurture... dat men niet meer gelooft in, nerd, in nature, maar alleen in nurture. Met andere woorden, uh, de compleet maakbare samenleving... en het idee dat, dat iets erfelijk bepaald kon zijn... zoiets zoals criminologie, een, uh, een criminele aanleg... of een psychopathische aanleg, dat werd gewoon niet geaccepteerd. Want alles, kon, iedereen kon alles worden en alle mensen waren goed bij je geboorte. Ja. Dat is ook weer een zwaar onderwerp. Is de mens in feite een goed of een slecht mens? Dat is een zwaar is een heel, onderwerp. Ja, dat is een heel... Uh, nou ja. Ja. Een heel... Uh, een, een heel uh, hoe zal ik zeggen? Een interpretatie van, van heel veel religies ook. Hè? Dus uh, de onschuld. De mens is gemaakt door God. Onschuldig. En dan is zelf, uh, zelf gaan zondigen. Hè? Ja, we maken dus dat dan ook potje een Dat is natuurlijk een beeld dat al duizenden jaren in in de mens zit. Ja. We zijn allemaal onschuldig. En we worden pas later schuldig door onszelf of door foute vrienden. Ja. Maar waar ging het fout met onze professor Wouter Buikhuis? Hij was trouwens geboren in 1933. Dus hij zal inderdaad rond die nozemtijd zo in de 40 geweest zijn. Zo, hij was geboren ik. in Nederlands-Indië. Dat is ook wel een uh... seandetail. Ja, maar die ook uh, een paar jaar in, het, in een jappakamp heeft gezeten. Ja. Dus uh, daar heeft hij ook best wel een tik van gekregen. En uh, ik las ook in zijn biografie dat hij uh, vanaf dat moment... Uh, dat hij eigenlijk niet zo meer kon deren. Omdat hij die jappertijd had meegemaakt. En dat heeft hem ook geholpen bij zijn gevecht tegen de wetenschap inmiddels. Want hij was de eerste. Hij was, uh, ja, hij, uh, zijn carrière als criminoloog werd uiteindelijk kapot gemaakt. Want hij stelde van, uh, ik wil het best, uh, best uitzoeken. Waarom? Mm -hmm. Jongeren uh, doen wat ze doen. Uh, het, het, iedereen, je, we hebben allemaal van provo's gehoord. Dat, mm. dat woord, die kreet, dat heeft Buikhuizen bedacht. Dat, dat had, uh, hij noemde de jongeren provocerende jongeren. En dat is afgekort tot mm. provo. Ah, ja. ja, met de uh, fietsen en Dat kennen kaarijen. we allemaal, de provo's. Ja, ja. ja. Dus, uh, en, en het is best wel heel, heel triest gegaan zoals dat is gelopen. Want uh, hij, heeft uiteindelijk, uh, uh, hij wilde dat onderzoeken. kreeg uh, uiteindelijk ook een, een zak met geld om het officieel te kunnen onderzoeken op een universiteit. En uh, poneerde de stelling van dat het brein mogelijk ook uh, uh, het, de oorzaak kan zijn van, van uh, criminaliteit en van crimineel gedrag. En vervolgens is daar een, een Nederlandse, uiterst linkse uh, uh, schrijver over hem heen gevallen. Uh, dat was Hugo Brandt-Korstius. Ah, ja, ja. Die had een column in de krant en die heeft hem letterlijk uh, afgefakkeld. Uh, dat, uh, de, hij noemde hetzelfde, hij heeft het in een aantal uh, episodes gedaan. Hij noemde het zelf de Buikhuizense oorlogen. En iedere keer was dat bashen op een manier waar je helemaal stil van werd. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk heeft dat ook de boel doen kantelen. Dat zelfs op de, op de universiteiten dat mensen zeiden van ja moeten we nog wel met die buikhuizen doorgaan. Terwijl buikhuizen zelf was er ook een beetje schuldig aan. Want die bleef gewoon stoïs zijn. Dus die ging gewoon door met zijn onderzoek. Hmm. en hij verweerde zich niet uh, ja toen kreeg je een, uh, ja, toen kreeg hij echt de wind tegen en uh, de, toen kwam hij in een, in een, uh, ik, tijdens het lesgeven gingen mensen boeroepen. tijdens zijn colleges hij werd gemeden uiteindelijk uh, kwam hij bij een psychiater terecht uh, en uiteindelijk is hij gestopt met zijn wetenschappelijk werk en is uh, in de, de uh, antiekhandel van zijn vrouw gaan werken en op latere leeftijd is hij naar, uh, uh, naar Spanje gegaan. Bo woont hij nu nog steeds. Maar uh, hij is in ere hersteld. Dat is niet al te lang geleden gebeurd. Uh, Oké, okay, Ik lees hier een stukje voor. Al tijdens, dat is dus bijvoorbeeld in 1978... tijdens zijn operatie om aangesteld te worden als hoogleraar... stormde een met kettingen, bewapende groep met bivakmutsen op binnen... en werden er rookbommen gegooid op zijn instituut kwamen bommeldingen binnen... <laughs> en uh, zijn stemgeluid ging tijdens colleges en lezingen verloren door boegeroep. Uh, Brandkorstius Korsdius hemzelf kwam zijn werkkamer uit om mee te brullen. Uh, Buikhuizer's gezin kreeg ook toen al doodsbedreigingen door de telefoon... en poep door de briefbus uh, tussen de haatpost door. Met alle denkbare middelen werd geprobeerd te voorkomen dat hij zijn ideeën over biosociale criminologieën... kon uitdragen en ontwikkelen, zei hij later. Uh, dus dat is, dat is niet niks. Dat was dus echt een haatcampagne. Maar er zat een happy end aan. Want uh, hij heeft uh, wat ik, uh, uitgerekend de PVV... <laughs> onder andere samen met uh, nog wat andere linkse partijen... Uh, die uh, vonden dat het een, echt een karaktermoord van links was. En via Kamervragen uh, is er gepleit voor Buikhuizens eerherstel. En uh, uiteindelijk is het zo dat hij uh, op de Universiteit van Leiden in 2009... Uh, kom, mocht hij dus een, een, zijn verhaal vertellen. En uiteindelijk heeft hij daar een soort van een staande ovatie gekregen. En hij uh, kwam uh, zeg maar... Uh, hij is dus uiteindelijk officieel wetenschappelijk in ere hersteld... aan het einde van zijn leven. En uh, uh, juist. Ja. ja, vind ik ook. Terecht. Wij geven hem een uh, goed verdiend applaus, alsjeblieft. Absoluut. Ja, ja. En, en dan die Hugo Brandt-Korstius. Die kwam schorvoetend door met, uh, met een reflectie op de affaire... Maar hij gaf niet aan van mening verand, veranderd te zijn, de asshole. Maar goed, nee. dat is. Oké, okay. ja, dat is de verhuisde wetenschapper van de week. Zal je maar overkomen? Ja, dat zeker weten, maar uh, het is er niet. Uh, nu gaan we dan naar het laatste blokje. We schieten lekker op alweer. Uh, ingevoerd uh, dat we aandacht gaan besteden niet aan de Nobelprijzen, want dat doet iedereen al, dat is niet interessant. Er is een veel leukere versie van, dat zijn de Ig-Nobels, en uh, Mario die gaat daar iedere week eentje uitlichten. Eén moment. De Ig-Nobelprijs van de week. Ja, verse jingle gemaakt daarvoor. Uh, <laughs> uh, dit, dit wordt een, dus een stukje over de Ig-Nobel, en welke heb je deze week ontaard voor ons, Mario? Nou, uh, ik zal het even, de officiële bekendmaking ga ik even voorlezen. De IG-Nobelprijs voor de geneeskunde is toegekend aan Marcia E. Bubel... David S. Shanahoff-Kalza en Michael R. Boyle voor hun stimulerende onderzoek getiteld The Effects of Unilateral Forced Nostral Breathing on Cognition, oftewel de effecten op cognitie van het gedwongen ademhalen door één neusgat. <lacht> Ja, maar dat zijn inderdaad die grote vragen, dat higgs boson hè, zwaartekracht en wat verandert ja. er als je door één neus gaat ademen? Dat is iets wat ik ja. me al helemaal leef. Ja, nee, zeker. Dat, is, dat, dat, dat, dat blijf je toch bij stilstaan bij zoiets. Ja, en wat nou, heeft zal... het onderzoek opgeleverd? Nou, ik zal, het, ik, het zijn, ik zal even het artikeltje uh, oplezen wat ik gevonden heb. Wanneer mensen door één neusgat ademen in plaats van door beide neusgaten tegelijkertijd, kunnen ze beïnvloeden hoe goed hun hersenen werken. Dat is de theorie die Marcia Buell, David Shanahoff, Kalza en Michael Boyle wilden bewijzen. Buell, werkzaam aan de katholieke universiteit in Washington en Shanahoff, Kalza en Boyle van het Zolk Instituut voor Biologische Studies bij San Diego, San Diego baseerden hun opmerkelijke theorie op een nog opmerkelijke, er, opmerkelijkere complexe en slimme theorie. Nu volgt in lekentaal de gedachte. Ten okay. eerste, deskundigen weten dat in, het algemeen, in algemene lijnen... de linker- en de rechterkant van de hersenen... de tegenoverliggende delen van het lichaam aansturen. Mm -hmm. Ten tweede geloven sommige mensen dat er zoiets bestaat als een neuscyclus... waarbij het rechter- en het linkerneusgat... beurtelings de zware ademhaling op zich nemen... En ten derde zijn er mensen die geloven dat er zoiets bestaat als een mentale cyclus. Waarbij de rechter- en linkerhersenhelft beurtelings het zware denken op zich nemen. Oké. Okay. Nou, toen, toen combineerden deze drie uh, de ideeën... Uh, uh, deze drie ideeën werden gecombineerd in een levendige hypothese. Als je door één neusgat ademt, kun je je neuscyclus aansturen... die op zijn beurt een mentale cyclus aanstuurt. Kortom, het neusgat is de sleutel naar het intellect. Dit komt binnen. Zo. Ja, en wat is de theorie? Uh, en wat, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, uh, dat willen we wel weten natuurlijk. Ze hebben experimenten verricht op 23 mannen. Alle mannen werden speciaal getraind in het door één neusgat tegelijk te ademen. Elke man moest enkele tests doen waarbij de onderzoekers de luchtstroom door het linker en het rechter neusgat maten. Tijdens de eerste test moest de, persoon, de proefpersoon korte tek tekstfragmenten lezen en daarvan vervolgens zoveel mogelijk uit het hoofd opschrijven. Bij een andere test moesten de proefpersonen naar composities met gekleurde houten blokken kijken... en vervolgens de composities zoveel mogelijk uit het hoofd reconstrueren. De mannen deden deze test terwijl er een tissue stevig in hun linker neusgat was gestopt. Vervolgens met een tissue in hun rechter neusgat en tenslotte helemaal zonder tissues. Ze gebruikten een speciale yogatechniek get getiteld gedwongen ademhaling door één neusgat. <tie> nou, wat is die question <tie> naam? Nou, het resultaat uit onze resultaten blijkt... dat de predominantie van één neusgat wordt geassocieerd... met diverse ratio's van cognitieve prestaties. En dus dat het wijzigen van de fase door de neus, van de neuscyclus... door gedwongen te ademen door het niet-dominante neusgat... de co cognitieve prestaties kan beïnvloeden. Wow. Het is ongelooflijk maar waar. Hè? Mensen, nou, dus u weet ervan, als je iets, uh, ergens niet gelukkig mee bent in je leven, dan is dat een manier om te proberen? Dat je s ochtends door je rechter en dan inmiddels door je linker. Nou ja, als je, inderdaad er, als je met iets heel ingewikkelds bezig bent, je komt er niet uit. Nou, dan kan je inderdaad <laughs> nou, je, je, je neusgat neusgat dicht en dan probeer het dan. En lukt dat niet, dan een beetje, zo kan je een beetje kijken hoe en wat. Misschien is dat een tip voor uh, ja, haiku-creatie. Uh, Filip, maak er eens een met het linkergat dicht... en dan een met het rechtergat dicht. Ja. Is ja, dat ja, een optie? Ja. Ja, intussen hoor ik daar achterin... Is, uh, Martin heeft de klep van de piano weer opengetrokken. En uh, we dartelen zo dan weer naar het eind van deze podcast toe. Uh, goh, wat oh, ja. hebben we allemaal gehad? We weten nu wat de hypofyse oh. doet... Uh, we weten iets over een in ere herstelde wetenschapper, Wouter Buikhuizen. We weten iets over uh, hoe dat werkt met je linker- en rechterneusgat uh, via de Ignobels. Ruimtesla smaakt even goed als gewone sla, maar het is wel erg duur om het eerst daar te laten groeien. Ik vraag me af wanneer het bij de Albert Heijn ligt... van uh, space salad en iets van 1200 euro per uh, 100 gram. Of, uh. Ja bij, bij die eerste gekweekte uh, vleesburger hè, van kweekvlees van uh, 200.000 euro... daar zou het blaadje perfect bij horen. <laughs> precies. <laughs> ja, precies. The most expensive. Uh, als je niks meer uh, ruikt of uh, proeft... dan heb je zeer waarschijnlijk uh, covid... oftewel corona, virus en mensen... En dan uh, plaatsen we nog wat links, omdat uh, drie mensen feestelijk zijn gerepareerd... met uh, onze nieuwe WordPress-DNA-editing systeem CRISPR-Cas9. Uh, dat is heel fijn voor die mensen, maar ook voor alle anderen die, die ziektes hebben. Er uh, is dan hoop voor, hè, zou ik zeggen. Mm -hmm. En dan uh, ja, het orgaan van Jacobsen, daar ga ik ook nog op zoeken. En we plaatsen ook nog wat links over acromegalie. Ja, zeg maar, mensen. over, uh, over uh, smaak en geur. Ik, uh, ik ruik de koeien. Is Jij van? Ja, ruikt de koeien? Ah, dan koeien? Dan heb je dus geen corona. Dan heb je absoluut geen corona. Dus ik heb geen corona, want ik ruik koeien. Ja, Dammelig, maar. Ik dacht, ff, misschien redden we het net zonder die beesten wakker te maken. Die moeten altijd even van stal, is Die moeten altijd even van stal. En we gaan ze helpen. We gaan ze onmiddellijk de stad terug doen, invliegen, want we maken ze even high. Alright. En, en heb je dit nou met één neusgat dicht gedaan of? Alle dit is door open. de beide neusgaten. Okay. En dan kom je natuurlijk tot progressie. Dus, Mario, dit is de baseline. Dit is een baseline uh, haiku. Hè? Dit is met allebei de okay. neusgaten open. Dus uh, daar kunnen ja. we. Jij telt de woorden en de inflecties en een database van. Oké, okay, we gaan dit helemaal analyseren. Oké, okay, Filip, we zijn er klaar voor. Wouter Buikhuizen. Adrenaline-provo. Verguist maar herstelt. Applaus. Ja, dat dacht ik ook al. Ja, ja. Ja, ze zijn hartstikke. En ze vliegen terug. Ja. Hoppa. ja. Druk de stal in. Huppakee, eh, mensen. Ja, de muziek is gedaan. Martin heeft gewoon maar de deur dichtgetrokken. Die heeft het pand verlaten. Dus dat gaan wij dan Dan gaan wij dat, dat ook maar doen. Heren, het was mij een genoegen vanuit Antwerpen-Noord. Dank aan Rotterdam, Mario. Graag gedaan. Uh, tot volgende week. Uh, Isvan, ik trek ook de deur dicht en wij spreken ons vrijdag. Hartstikke goed. Mensen, hartstikke bedankt om te luisteren naar de praattafel. If you like it, zeg het voort. Evangeliseer. Hoe meer zielen aan tafel, hoe fijner en hoe blijer dat we zijn... en hoe gelukkiger iedereen... Dank aan alles die hebben meegewerkt en inderdaad tot aanstaande vrijdag. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag podcast. Een productie van de Praattafel podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be. Wow.